Annette Schut met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn veel evenementen afgelast... naar aanleiding van de aanhoudende onrust. Volgens CNN zijn sportwedstrijden uitgesteld... en zijn musea en theaters dicht. Een theater zegt dat besluiten hebben genomen... uit veiligheid voor de medewerkers... en uit respect voor een vermoorde inwoner. In Minneapolis werd gisteren een man gedood... door agenten van de federale politie. Daarna verzamelde zich een boze menigte... In de stad waren al protesten nadat een vrouw werd doodgeschoten... door een agent van de immigratiedienst. De Wereldgezondheidsorganisatie haalt hard uit... naar de Amerikaanse president Trump... en zijn besluit om uit de organisatie te stappen. In een verklaring laat de WHO weinig heel van de redenen... die Trump gaf om dat te doen. Zo stelt de gezondheidsorganisatie dat de president leugens verspreidde. Hij zei onder meer dat de WHO heeft gefaald tijdens de coronapandemie... De organisatie spreekt dat stellig tegen. De WHO zegt te hopen dat Amerika in de toekomst weer toetreedt. De partijleiders van D66, VVD en CDA... hebben tot ongeveer middernacht onderhandeld... over het coalitieakkoord voor het minderheidskabinet. Straks om half elf gaan de partijen weer om tafel. D66-leider Jette zei na afloop dat ze wel al heel ver zijn. PVD-leider Jesselges zou later vandaag naar de nationale holocaustherdenking in Amsterdam gaan. Maar dat heeft ze afgezegd om in Den Haag verder te onderhandelen. Een vierdaag staakt het vuren tussen de Syrische regering en de Koerdische strijdgroep SDF is met 15 dagen verlengd, bevestigen beide partijen. Regeringstroepen hebben de afgelopen twee weken grote delen van het noorden en oosten van Syrië onder controle gekregen ten koste van de SDF. Het weer. Vanochtend verloopt vrij zonnig, alleen in het noorden is het bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag tussen de min 1 in Groningen tot plus 6 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Tennessee. Oh, my God. Darling. <laughs> Waltz with me. Darling. Dar, dar, dar. Darling. <laughs> Darling. <laughs> Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM. independent. Miss self-sufficient. Miss keep your distance.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 Ja, Amerika, de zee Zo